Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een filmpje van de PVV waar ministerie niet strafbaar. In het filmpje wordt de islam in verband gebracht met terreur, homohaat, dierenleed en slavernij. En is de islam dodelijk. Volgens het OM moet het filmpje worden gezien als kritiek op de islam als godsdienst. En niet op de aanhangers van die godsdienst. Bij een botsing tussen een lesauto en een trein in Bussum... is een dode gevallen, meldt RTV Utrecht. In de auto zaten twee mensen. Een van hen wist op tijd uit de auto te komen. De ander niet en overleed ter plekke. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het gaat om een spoorwegovergang met spoorbomen. Het treinverkeer tussen Bussum en Hilversum ligt voorlopig stil. Twee Franse helikopterpiloten hebben een boete gekregen... voor het overtreden van luchtverkeersregels tussen Amsterdam en Texel. Ze moesten allebei duizend euro betalen... De piloten waren in een weiland in de Wieringerwaard, ten zuiden van Den Helder land. Ze verklaarden dat ze bang waren voor een tekort aan brandstof, maar later bleek dat de tank nog vol genoeg zat. In de Braziliaanse stad Sao Paulo is een flatgebouw ingestort na een brand, vermoedelijk na een gasexplosie. Volgens de eerste berichten in Braziliaanse media is er zeker één dode en zijn er vier vermisten. Het is niet bekend hoeveel mensen er in de flat aanwezig waren. Het pand van twintig verdiepingen was officieel niet bewoond.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 en toen ging hij zo... Kakak, ah, ah, ah. En toen was ik zo... Met mijn nieuwe polopaard... Was ik zo in de heuvel... Zo de pop zo ah, ah, ah, ah, ah. En toen viel ik neder... Viel ik van mijn polopaard neder... En toen, en, toen, en toen stond ik op... En toen had ik hier... Had ik allemaal... Kaviar... En hier... Niet... En, uh, en kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn, het zijn de die jongens die nog steeds aan me vragen van Hey Geuser, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee, nee, nee. Echt niet, er? Ja, nee, nee, nee. Echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers?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 Schenk iets in Schenk iets sterks in Nog veel sterker Dan ik Want de tijd leert Dat alles wendt Maar zo voelt het niet meer In de grote oceaan die mijn hoofd inspoelt Slokt alles op en draagt het weg een nieuw begin Een suizende rust en ik verdwijn de leegte Ze zeiden dat alles wendt, maar zo voelt het niet meer. Ik heb alles opgespaard en voel mezelf ik proost op geluk en wat daaronder ligt. Dus schenk me iets in, ik slik de dag mijn woorden in en zwijg met me mee. je blijft toch hele mooie en aparte dingen doen. Het, uh, heet ze weer, Maaike Alboter, natuurlijk. En ze won natuurlijk ooit een keer die singer-songwriter wedstrijd. En sindsdien maakt zij uh, mooie muziek, aparte muziek, hoor je niet zo vaak op de radio. Nou, bij ons wel, in dit programma hoort u dit soort prachtige dingen wel. Uh, uh, Angela had nog iets te corrigeren trouwens, dames en heren. Ja, We hadden het straks over ja. die filmclub van Van Kolm. Ja, nou ja. die is er dus wel, kwam ik tot mijn grote schriktocht ontdekking. Ja. Dus dat uh, zeggen we nog even. Ja, Er is uh, een uh, Franse film bij filmclub uh, Simon van Gallem. Een Franse film die zich uh, afspeelt in de Eerste Wereldoorlog, 1915. En de film heet Le Gardien. En uh, morgenavond dus uh, op de gebruikelijke tijd om half acht. Dit ter... Correctie. Correctie. Heel goed. Nou, dan gaan we nou maar lekker eten, want ik sterf van honger. Oh, nou, dan zou je even. goed Gier van honger. Dus ik wil eten. Ik wil nu eten? Ik wil eten! Ben dit onze hond? Als de keuken loopt, wil hij eten. Mm -hmm. Ja, wolf. Ja, of naar buiten. Ja, of naar buiten. kan maar goed, eh, de, de, de, ja, nou zou ik zeggen, ja, we gaan naar het recept van de week. We moeten even op de aankondiging wachten natuurlijk. Ja, maar die komt nu. Mm. Let op. Nog even wachten. Nog even wachten. En daar is ze. Piet, het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com. Zandvoort Lunch. En dat staat er al op hoor. Dus u kunt uh, eventueel uh, via Facebook kunt u al meelezen. Het recept van deze week is een runde stoof met venkel. Het is voor vier personen en de bereidingstijd is ongeveer 30 minuten. Dat is wel erg kort. Um, daar heeft u voor nodig. Uh, 600 gram runderriplappen in gelijke stukken. 1 eetlepel bloem, 4 eetlepels olijfolie, 2 uien in grote stukken. 1 mestpunt saffraan, 400 milliliter droge witte wijn. Een theelepel venkelzaad of een theelepel venkelpoeder... 1 laurierblaadje, <coughs> Blaadje, pardon. <coughs> uh, en eventueel een uh, stukje foelie. Uh, 400 milliliter rundefond of uh, een gelijke hoeveelheid rundebouillon. Twee venkelknollen en twee takjes peterselie. Fijn gehad. Bereiding gaat als volgt. Dep het vlees goed droog met keukenpapier en bestrooi rondom met zout, peper en de bloem. Verhit de olie in de braadpan en verhit bak uh, het vlees hier in, in porties om en om bruin. Neem het vlees uit de pan en roer de aanbaksels los. Voeg de uien toe en bak ongeveer 5 minuten op een lage stand. Uh, week de safraan intussen in de wijn. Voeg het fenkelzaad, de laurier, en al het vlees weer toe aan de huien. Giet de vond en de wijn erbij, of de bouillon. Uh, en de wijn erbij en breng aan de kook. Zet de warmtebron laag en laat onafgedekt ongeveer 5 minuten zachtjes koken. Uh, leg dan uh, de deksel op de pan en laat het Geheel minimaal anderhalf uur stoven. Ik dacht dus al die, dat half uur bereidingstijd... dat was niet helemaal correct opgeschreven, geloof ik. Snijd intussen de venkel in dunne plakken. En leg de venkel na één uur stoftijd op het vlees... en leg het deksel terug op de pan. Uh, schep het vlees en de venkel op een grote schaal... en houd eventueel warm uh, in een matig warme oven... Kook het stoofvocht op een hoge stand een paar minuten in... en breng eventueel verder op smaak met zout en peper. En giet deze saus over het vlees en bestrooi met de peterselie. En uh, dit recept is heel erg lekker met witte of rijst. Een beetje bewerkelijker en een iets langere bereidingstijd... maar dat is misschien wel lekker als u uh, deze week vakantie heeft... dan heeft u alle tijd om het te bereiden... Ik zou zeggen... Uh, veel succes en eet smakelijk. Water lopen mond in. Ja. We, we hebben hier eens broodje. Wel. Ja. Nee. Oké. Okay. hebben helemaal vergeten. Ja, nou ja, maakt niet uit. Uh, in ieder geval... Uh, nou, dat was het recept. U kunt het uh, nog eens even rustig bekijken op onze Facebookpagina. www.facebook.com sandvoortluncht En daar staat het. Wij gaan uh, lekker door. En uh, jij had het uh, straks al over... Uh, Winter Temptation... met je liedje van de Zuidkik. En we hadden het ook ja. over... het album van uh, Sharon den Adel. Ja. hè? Dat nieuwe album, dat My Indigo. En als het goed is... dan, uh, dan is dat album er al. Want ik, ik, heb, ik hoop dat dit het is. Maar we gaan er in ieder geval een track van draaien. Want dat is denk ik wel heel erg mooi. Uh, de titelsong van het album My Indigo En van Sharon Den Aan. Back right from the sun, and though you never count the cost of the innocence you've lost and what it meant. En een uh, nummer van dat nieuwe al album van uh, Sharon Den Adel. Gewoon onder naam My Indigo. En zo heet het album dus ook. En uh, nou, ik vond het wel mooi klinken. Ja, dan gaat het om. Het is helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Helemaal nieuw. En dus ook het volgende. I don't do no more. Van Morrison van een nieuw album van hem. Samen met Joey Du Francesco. I don't do no more.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 do, I don't do no more. Het is geen zondagmorgen. <laughs> het is niet dat u nu denkt van oh het is zondagmorgen stand voor jazz. Nee. Maar het is wel van een lekker nieuw album. Dus uh, presentator van de uh, presentatoren van stand voor jazz. Zeer de moeite waard hoor dit. Van Morrison van een album samen met Hamilton-organist uh, Joey Di Francesco. En het is, een, uh, het is nieuw uitgebracht. Het is een nieuw, nieuwe release. Het is een prachtige plaat met uh, Van Morrison die echt laat horen dat hij ook met de jazz uh, behoorlijk overweg kan. Dat wisten we al. Maar uh, hij laat het hier toch nog maar weer eens een keertje. Uh, heel erg goed horen. En ja, uh, Joey Di Francesco is ook alweer zo'n oude rakker. Rock, een oude, uh, oude rot in het vak moet ik zeggen. Die uh, natuurlijk uh, op het hemeldorgel best wel uh, zijn weg weet. En uh, dat, de combinatie is gewoon heel erg lekker. Things I Used To Do heette dit prachtige werkje van, uh, van deze twee gasten. We gaan naar het nieuws uh, Angela.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 En dat is afgelopen jaar al ingezet met het thema over de Hollandse meesters. En voor de editie van dit jaar is het thema Leonardo da Vinci. Volgens wethouder Gert Tonen is het doel om het evenement groter te laten worden. De afgelopen jaren zijn er acht sculpturen te bewonderen geweest in de badplaats. Maar als het aan de gemeente ligt, mag het aantal omhoog naar maximaal twaalf.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 kunnen de kinderen te weten komen als zij meedoen op vrijdag 26 mei tussen half vier en 5 in de bibliotheek Zandvoort aan de Louis David Carré nummer 1? De toegang is gratis en kinderen kunnen zich aanmelden via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Deelname is beperkt door het beschikbare aantal plaatsen. Dus er zijn weinig plaatsen beschikbaar. Dus uh, voor de kinderen die daar graag heen willen, op tijd aanmelden. Tot zover. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ook vandaag is het bewolkt en uh, vanochtend uh, waren er nog perioden met regen. Vanmiddag uh, komt af en toe de zon tevoorschijn, al uh, drijven er ook de nodige wolken nog voorbij. De wind is uh, matig tot krachten uit west tot zuidwest... en de temperatuur stijgt naar maximaal een maximale graad of 12. Vanavond en komende nacht is het droog... met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 6 graden. Morgen zijn er aanvankelijk perioden met zon... maar gaandeweg de dag neemt de wolken weer toe...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 ben zo Ik dacht vanavond geen metal dan van nu maar. <lacht> <lacht> Boah, dit, dit, voor mij nu was dit vrij mild. Dit is voor jou nogal, is het nogal soft, ja. vertel <lacht> eens wat is dit? Uh, dit was uh, Lacuna Coil en dat is een, uh, een god. Ik in, ik dacht uh, midden 2000 ongeveer. Dus 2004-2005 zijn we begonnen. Uh, ze zijn niet zo heel erg bekend, al uh, zijn ze onder de echte gothic-liefhebbers nogal vrij groot. En het is een, uh, ja, een band met een, uh, eigenlijk wel een hele eigen stijl. Ja, en een van de weinige, uh, uh, of een van de gothic-bands die dus ook niet schuwt... om in hun eigen taal uh, nummers te brengen. En dit was er een van Sensafine. Oké. Okay. Ja. Goed. Nou, hartstikke mooi. Ik vond het wel mooi eigenlijk. Ja, apart. Goed. En ja, Nou, oké. Okay, we gaan de tijd volmaken tot twee uur. En dan hebben wij natuurlijk daarna nog de Vinyljaren. Ja, dat zouden we eigenlijk niet doen vandaag. Maar ik had toch zin. Ik denk, nou, we doen het gewoon ah, wel. Kan ons het schelen, We zijn er nou toch. En we hebben een zeer gevarieerde hoor vandaag. Nou, dus de muziekstijl die we, de LP's die we gaan draaien straks zijn... van buitengewoon zeer uiteenlopend karakter. Zo hebben wij straks om drie uur... De Crusaders met Randy Knof K Crawford. Niet Knalford. <lacht> <lacht> Randy Knalford. Randy <lacht> ja. Randy Knalford. Ja, ja. Randy Knalford. <lacht> ja, die hebben we erbij. De Crusaders met, met Randy Knalford. Nou, uh, Crawford dus. Verder Focus. Thijs Jan Akkerman. Uh, Focus 3. Eén van de beste platen die ze ooit gemaakt hebben, vind ik. En uh, daarna nog Christopher Cross. En die kent u onder andere weer van het nummer Sailing. Nou, dat komt ook. En er staan nog meer mooie nummers op: dus Christopher Cross, Focus en, uh, en de Crusaders met Randy handy knalpot. Is ja. dus dit, dus dit nou toch weer? Rinnet u zich deze toch? Just the old a CZQ. I wear a geater and a hippo, was a doe the a bop. Oh, I'll agree to make a fog, was a making with map it was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle, rock. A jungle, jungle, jungle, jungle rock. A jungle, jungle, jungle, jungle, rock. And knocked their feet and I heard the and my feet, it was a jungle, jungle, jungle, jungle rock. Oh where well, the fox grabbed the rabbit and did the bunny hug And all the case that by her was a cutting in her rug Oh where well, the cat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 ja, Henk Maizel Of Miesel, net hoe je het noemen wil In ieder geval, het was oud En het heette de Jungle Jungle Rock En het volgende Is zo mogelijk nog ouder Pink Floyd Maar dan heel oud By. on the wall hung a torch. Van Pink Floyd. De halverwege die jaren 60 natuurlijk. En een van hun eerste singeltjes, geloof ik. En toen was het nog met Sid Barrett erbij. En ja het klonk wel een beetje gedateerd. Maar het is toch leuk voor de Floyd-fans. dat het zo eigenlijk allemaal begonnen is. nog voor de tijd van Dave Gilmore en zo. Goed. Ja, oké. Okay, nou, Arnold Lane. Zo heette het. Ja, lekker heavy. Zo'n zo leuke oude veronica jingle was dat. <laughs> Dit is Bonnie Raitt. En het is mooi. En het heet Dimming of the Day. All house is falling down gone What days have come to keep us far? Ja, prachtige plaat van Bonnie Raitt en het heet The Dimming of the Day. Ja, dan maar weer een beetje zwingend. Nog even. even. Lekker. Isaac Hayes En de nummer dat uh, voortkomt uit een film. Die ging over Shaft. Politieman. Politiefilm. Shaft. En dat heet dan ook, niet voor niets, het Team from Shaft. Hayes, man, die uh, nou zit nummer nog wel was voor, verantwoordelijk was voor heel veel andere soul-hits. Maar dit was een van zijn eigen grote hits. Theme from Sheft. Ik heb nog één plaatje voor u en dat heet Lucky Stars. En dat is van Dan Friedman. En dat is het laatste voor vandaag. Althans voor dit programma. Want wij gaan straks natuurlijk gewoon door met Vinyl. Ja, ook dat nog. What is? Now stop it You should... Uh, Dan Friedman. Wie het zangeresje was... Uh, dat vermeldt de historie uh, niet in alle... kanalen die ik daarvoor heb aangeboord. Maar uh, die, dat is niet te zien. Maar dat maakt ook niet uit. Het is een mooi liedje. En het heet... Uh, uh, Lucky Stars. Ja, en deze band... die dit, uh, deze slotje altijd speelt voor ons... die uh, komt straks nog veel meer aan bod. Crusaders, jawel. Het volgende programma... de Vanille Jaren. Nou, waarmee wil ik, we eh, laat ik straks doorgaan. na nou, het nieuws van twee uur. En daarin staan de Crusaders centraal samen met Focus en met eh, Christopher Cross. Nou, een aparte combinatie hoor. Maar dat maakt niet uit, dat is juist leuk. En ik hoop dat u er straks ook van gaat genieten van de muziek die echt van vinyl gedraaid wordt. Kijk maar op de webcam, dan kun je het zien. De platen liggen al klaar. En uh, ik ga even een broodje eten en uh, ik zou zeggen, tot zo aan de andere kant van het nieuws van twee uur. Tot zo.